Maar informatie over de dagelijkse gang van zaken kon ik wel vergeten. Ze waren nog veel te veel met die Anne uh, van Hees bezig. Hoe onverwacht dat allemaal gegaan was. Mm. Maar stel je voor, ze stonden met z'n allen klaar. Achter het uh, gesloten doek dus, hè. Want het stuk gaat verder met waar mm. ze voor de pauze gebleven zijn mm. Dus ze vormen weer hetzelfde tableau vivant. En die Anne komt maar niet opdagen. Nou, ik weet ze gaat kijken. En daar ligt ze, in de kleedkamer. Het hart, hè. Had ze een zwak hart. Niet dat ik weet. Gek hoor.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 Ellen van Hees was alleen in de kleedkamer toen ze die hart daarvan Ja, iedereen stond op toen, hè? Ze is er gewoon op de dode eentje tussen geknepen. Ja, ze had een eigen kleedkamer. Ze zat ze altijd als ze niet op was. Kantine was niks voor haar. En behalve Anton liet ze niemand in de kleedkamer toe. Maar ja, die, die oude die mocht af en toe ook een praatje komen. Nee? Met. Ton Karsen, bedoelde ik. Dat dat Wacht, dat heb ik ook ergens hoor. Even kijken wat dat je ook al eens ziet hoor. Met hier is zijn hier. Geloof ik.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 ...dat ze toen die hartaanval had. Zoiets kun je toch niet weten. Anders... ...anders... gelukkig ik hem misschien nog kunnen redden. Maar nou, Hij is een echte schat, die donkers. Zo mooi, oude werden ze man. Nou, en nou, yes? Jim, ja, hè? Nou, die nam geen blad ben. voor zijn mond. Aan hem heb je vast wel wat, Even kijken, hoor. Ik ben het zo goed in. Hier ergens zitten...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 ik ga de WW in, maar zij de grap. <lacht> nou, heb we het je gezegd? Diep type? Ja. Hier komt het stukje wat jouw gast dan... ja. Wat daar hoge onkosten. <lacht> Laat me niet lachen. Neem dit decor nou bijvoorbeeld in. Mm -hmm. De helft van bestaat een stuk oud decor van een ander toneelstuk. Als alles bij elkaar meer dan 10 mil heeft gekost, nou, dan is het veel. Ja, Zo, maar die van Echt blijft altijd maar zeuren over rekeningen tot 80 mil. Ja, dat verschilt. Tot je nog toe heb ik mijn bed gehouden. Ja, voor mijn baantje. Maar nou... Ja, hoe klinkt het? dat? Dat klinkt heel interessant. <laughs> dat dacht ik ook, ja. Oké, okay. dus wat die hoge onkosten ja. betreft... al die dure manuren voor decor, zoals die schat van elkaar. Dat, dat moet dus doen. nogal meevallen. Ja. Als we die toneelknecht geloven kunnen. Ja, waarom zou je hem He? niet geloven? Als ja. iemand heeft de pet in omdat hij ontslagen wordt... ...dan dus ja. neemt hij geen blad voor zijn mond, waarom zou hij niet niet? Ja. Kruis, dat valt toch na te gaan? Zeker, zeker, zeker. Dat ga ik wel doen, hoor. Maar nou, ik heb nog meer, hoor. Moet je hier maar eens naar luisteren. Even kijken. Even hier, hoor. Hier. Stel je voor... ...dat mensen wel ook nog even ja. ons eventueel gaan veranderen. Ja, Hoe vind je die? Nou? Ja? Wie is dat? Willy Schijn. Nou, die had ik ook best voor uitkomen dat hij niet bepaald rauwig was over die plotselinge van van Elven heeft. En zo gezegd, het een raar mannetje. Nou, luister zelf maar. Ja, en toen was dat gefliktvlooi met die Anton ook ineens afgelopen, dat begrijp je. Hm. Ons repertoire veranderen, of je. En er gesodemieter in de kleedkamer. Ja, want die twee die krijgen ruzie. Ik kon ze door het hele gebouw horen. Haar tenminste. Want Anton, die is niet gek. Die wou ons repertoire bij het oude houden.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 <tie> ik heb me rot gelachen. Dan bleven ze schilderen. Nou, en ik... Eh, ik moest dus laten bliksem met donderen. Dus ik begon me alvast. Ik er alles bij het open. <tie> Kijk, zo. Dat ik ook meteen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 Nou, verwacht de publiek het ook van ze. Dus daar had die Anton wel gelijk in. Trouwens, Tilly zei er ook wel wat over. Oh ja? Ja, maar ik, ik zou wel god niet weten waar dat nou precies zit. Ik heb het wel opgenomen hoor. Maar, nou, ze, nou, ze zei zoiets als uh, ze zit altijd maar in de teksten te veranderen. Alsof het wat u doet wat je precies zegt. Dat dus is serieus toenemen Dus, dus nee. en als ik dit nou zo eens bij elkaar optel, ja. dan is niemand er erg vrouwig om. Hè, om die erg nee. Oh, nee. Behalve Anton van Eck misschien en die oude Tonkaat. Ja, die van Eck die had ook nogal bonje met ze de laatste tijd. Die, nou ja, die, die, dat hoeft nog niet te zeggen. De,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 Zo'n kluisje kan iedereen hebben, dat zegt nog niks. Als je je postregels droog wil bewaren, dan huur je zo'n kastje. Ik heb er zelf ook in. Ja, ja, logisch. Jij bewaart er je porno in. Zo bang ben je voor je hospita. Stom van je. Hm? Medewerking wordt nooit verkregen door dat soort gedrag. Ah. Nou, ik ga je nou hangen, want ik komt uiteindelijk een actie en dat wil ik niet missen. Ja, eh, kijk jij de kunst maar af. Dag. Kluis. Nee, zou mevrouw Van Ekta willen weten? Als je het heeft hij er altijd als een melkkoetje beschouwd. Want die heeft zich dus een beetje voor beetje naar kapitaal ja, de kapitaal Ja, door zogenaamde theatersverlies daarna te laten Nee, ik nee. Een rotstreek. Hé, hé, hé, wacht eens eventjes. Er is nog niets bewezen. Dit zijn alleen nog maar veronderstellingen. Ja, dat kom nog Ik weet, wat, wat, wat, hebben we? geknoeid met oomkosten. Ja, en een verhouding met een dure tand. Ja, plus een kluis. Ja, her, dat met het decor kan lastig van die ontslagen toen zijn. Uit pure ja, begin. Ja. En dat met Ellen van Hees is alleen nog maar uh, een bijkomstigheid. Het hoeft nergens verband mee te houden. En die kluis, nou ja, die kluis. Uh, zoveel mensen hebben een kluis. Hmm.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 Hmm, even iets nakijken. Wat dan? Eens kijken. De paralysis cordis... doet zich in de eerste plaats voor bij hartpatiënten. Doch ook zonder dat voordien... klachten van een hartleider aanwezig waren. Wat een hartverlamming? Vaak neemt men waar dat onmiddellijk... aan de paralysis cordis... iets is voorafgegaan dat zware eisen aan het hart heeft gesteld. Het zijn een lichamelijke inspanning... Hij zei een sterk psychische aandoening. Waarom zie je dat allemaal te lezen, Thierry? De meest frequente oorzaak van de paralysis cordis is het hartinfarct. Oh, psychonair sclerose. Zitten ze hier, ja, dat laat dat eens kijken. Dat een is heel lastig. He, doe maar. Ja, tel nou eens eerlijk, waarom wil je dat allemaal weten? Geen domme vragen stellen, ze vertrouwt de hartaanval van Ellen van Hees blijkbaar niet. Hmm. Zeg, is jij dat hartkloppingen? Dat die veroorzaakt kunnen worden door lichamelijke ja. of geestelijke inspanning, nou heftige klaar. gemoedsbewegingen dat en geslachtelijke dan. opwinding. geslachtelijke opwinding? Wat is dat? Ja. Ja. Ik probeer ze nou. oh, hallo. Wat kom jij doen? Hallo. Ik ja. ja, ook een glas wijn? Hij schenk je even voor meneer in, Lydia. En? Wat en? Ja, je komt zomaar langs. Waarom niet? Nou, kom nou dat rapport van de lijkschouwer. Geef op. Wat denk je? En ja, laat mij nog maar lezen, toen nou. al. Ik zal het je voorlezen. Ik dacht dat ik ook wel eens wijnker zou oh, oh ja. Nou, vooruit, laat horen. Eh. <hums> uh, bla, bla bla bla. Juist, hier. De dood is onmiddellijk ingetreden. door een plotselinge massale bloeding van het hartzakje. Hm? <hums> dat was het dan.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 Dat vind ik iets om op door te gaan, wat jij draagt? Ja, He? in dit geval wel. Rut, kom jij even hier staan? Uh, okay. hier. Let op. Nee, nee, dank je. Is... Recht voor me. <coughs> ja, zo, draai om. Zeg, uh, jij bent aardig kom, maat. Ik ga een beetje rechtop staan. Hm. Zo beter. Uh, zeker afgekeurd voor, voor de militaire dienst, hè? voor die rug van je. Uh, Sta rechtop, joh. Ja, niks nee, hoor. S5 ik kan niet tegen commanderen. Uh. <laughs> Nou, eens kijken. Zeg, eh, kan je erbij trekken? dat hemd niet even uittrekken? Ja, wordt het nog gezellig ook. Met een naald. Een lange, ook... dunne naald. Zo moet het gebeurd zijn. Denk jij ook niet, Raad? Schiet nou eens op met dat hemd. <tus> ja, zo. Uit. Nou, kom dan maar weer hier staan, onder het licht. Pas op. Het traint ook fout, maat. Dat is vast leuk om vlot bolle spieren van te krijgen wat jij doet. Maar als je er ooit mee stopt, dan zakt dat hele zaakje zo in elkaar. Oh maar. Nee, echt. Daar gaat de hele boel erbij aan, als slappe was. Tera, mm. je er nooit voor gewaarschuwd? Mooie trainingspartner ben jij, Tera, dat je die jongen zo zo gang laat gaan. Met een naald. Wie komt er nou op zoiets? Zo'n vrouw natuurlijk. Mm. Sexist? ik snap er geen pest van. Hoe, hoe loopt dat nou ook alweer? Hier moeten toch de grote hartspieren even zitten. Ja. Weet jij het, de hmm? ja, Bij een vrouw loopt het anders, geloof ik. Oh ja? Yeah? Zullen we zien, dan? Uh, bij de hand. Uh, Wat zit hier eigenlijk? <laughs> Doe het even. Laat dat, dat kan ik niet tegen hoor. <laughs> <laughs> uh, wat, wat zegt dat rapport precies? Ja, dat is allemaal medisch geloof. Latijn ook nog, je kent die gasten. Mm. Als het moeilijk kunnen doen, dan zullen het, het niet laten. Ik heb hier, wacht eens even, ik heb ergens een encyclopedie gekregen. Weet jij wat een uh, Thorax Pectus Carinatum Excaratum is? Ja, laat me niet lachen. Ik zeg niet op de een of andere, maar kan ik bij hen weer aantrekken of willen jullie nog even genieten? Als ik jou was, dan zou Tom maar eens naar een kraker gaan met die rug van je. Uh, wat? Een Een kraker. Zo'n moderne therapeut. Therapeut, heet je die. Van het alternatieve soort, weet je wel. Die zet met zijn blote handen, zo'n kromrugge gaatje, zo wat je zegt. Heb je? Wisten jullie dat wij de hogere vertebraten behoren? Meen je dat nou? Hm. Dat misschien moest ik maar eens wat gaan doen aan je rug. Ik krijg soms van die rare steken, jullie. Hm, dat zal best, ja. Ja.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 En op deze manier zorgen we dat we dat niet krijgen ook. Vrijheid, blijheid. Maar ze, euh, wat Ellen van Hees betreft... die moet intussen toch een beetje spijt... van de grote overstap naar de klucht gekregen hebben. Ja, alles wijst op tenminste op dat zij... een aantal van ik grote oneenigheid hadden... over dat nieuwe repertoire. Ja, wou de het theater van het plezier de serieuze kant op sturen? Hm, zoiets, ja. En het schijnt dat ze ook heel wat in de melk te brokkelen had. Dus, eh... Uh... Dus wat? Jij ruikt ook lont, hè? Eh... Hm? Uh...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 Nou, maar die kleedster Toos. Ja. Ja. Mm. ja. Dan pak ik jullie. Nee, die Toos, die vergaat jullie toch mooi eventjes. Dat mens kan het ook gedaan hebben. Mm. Ja. Die kon dan helemaal vaneens de lijf zitten zonder dat het mm. opviel. Mm. Ja, als kleedster. Ik bedoel, je moet toch maar verdomd dicht bij iemand kunnen komen... om zo naald precies in dat ene plekje te kunnen steken. Anto van Echt komt dat ook, achter Minna. Maar je hebt gelijk, die, die Toos zou het even goed gedaan kunnen hebben. Ja. Met een hoedenspeltreken. Hé, zie ik al in de kranten staan. Hoort met een hoedenspel, Maar, maar...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 Die boekhouder zou immers geen genoegen nemen met de chaotische bende waarin hij de zaken terugvond. Hij eh, dreigde met mevrouw Van Eck te gaan praten. Uh, hoe weet je dat nou weer? Hmm, heeft zijn weduwe allemaal aan de opsporingsdienst van de Rijksbelastingen Jee? verteld? Jazeker, ja. Werd ja. <laughs> ze ineens erop Ja. Na twee jaar. Ze kreeg een vriendelijke, maar zakelijke dame aan de lijn. Oh, oh, ja. Ja. ja, ja, En waarom zou je zo iemand dan geen antwoord geven? Niet ja. Dat ja, zijn de mensen toch goed geloven? Ja, inderdaad. Nou ja, dus dat klopt dan ook allemaal.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 Ja, je moet weten, Karel. Op dit moment zit hiernaast de politieinspecteur die deze zaak behandelt. En van een arrestatie weet hij niets af. Ja, dat is toch belachelijk. Dat is ook wat moois. En jij, hè? Jij is al discreet te werk. Wacht even, wacht even. Heeft die moord dan wat met mijn opdracht te maken? Eh, Nou ja, om eerlijk te zijn, dat heb ik wel meteen aangenomen. Maar misschien ben ik daarin dan wat te voorbaren geweest. Ja. Sorry als je dan nergens wat van weet, maar... Wat is er dan in Zemelstam gebeurd? Tera...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 Nee, heeft hij dat zomaar uit eigen beweging gedaan? Ah, nee, nee, natuurlijk niet. Uh, nee, het schijnt dat iemand het theater gebeld heeft. Mm -hmm. om, uh, omdat ze de flat van elf van Hees overal aan het halen waren. Ja. De politie dus nou. En nou, uh, de een of andere sensatiejournalist moet toen losgeloken hebben. Je begrijpt dat wel, het welbekende Ochtendblad. Ja, ja, ja. En uh, die kreeg toevallig Willy Schrijn aan de lijn. En ja, ik ben er dus niet bij geweest. maar Willy schijnt meteen door de knieën te zijn gegaan. Nou, het zal morgen wel op de voorpagina staan. Ik zie de vette kop al voor me. Eh. Nou, kom alsjeblieft zo snel mogelijk. En neem die inspecteur mee. Ik wil weten hoe we jullie zo snel mogelijk weer op vrije voeten krijgen. Het is toch te gek voor woorden? Ellen had toch gewoon een hartverlamming. Wat die mensen zich allemaal in het hoofd te halen. Het is belachelijk. Nou, kom gauw alsjeblieft. Hè. Meteen. Tot zo. Ach, zijn jullie daar? Nou, kom mevrouw zitten. Uh, mag ik me even voorstellen? Uh, Karl de uh, Bree. George. Arna. Ja, nee, dit is uh, Anton van Eyck, de directeur van het gezangschap. George. Aangezien. Uh, uh, uh, uh, uh, uh, nou. Uh. U bent van de politie, heb ik begrepen. Ik heb natuurlijk meteen aan Karl gevraagd... om de verdediging van die arme Willy op zich te nemen. U moet hem onmiddellijk vrijlaten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 Meneer Van Eck, was u niet verschrikkelijk verrast toen u hoorde dat het geen hartverlamming was, maar een moord? Ja, natuurlijk. Totaal overdonderd was ik. Wat zeg ik, ik ben er nog ondersteboven van. De eerste schok van Ellens dood. Zo onverwacht. En u deed een klap is het, wilt u dat geloven? Een vernietigende klap. Ook voor mijn gezelschap. Komen we dit ooit te boven. Ja, maar Anton, je gelooft toch niet dat het een moord was? Kom nou toch, Anton. Dit moet allemaal op een vergissing berusten, daar ben ik zeker van. Een uh, moord, Wie zou Eleanor willen vermoorden? En dan Willy? Ja. Nee, echt, we moeten ons echt niet laten slepen. En de politie maakt zich belachelijk, dat is alles. De politie, ja, dat meen ik ook echt, meneer. Belachelijk. En ik verwacht dan ook een openlijk en formeel excuus van de politie als deze kwestie helemaal opgelost is. Daar sta ik op. Excuses? Ja. Voor ons? Voor wat? Wij hebben meneer niet in staat van beschuldiging gesteld. Dat zelf gedaan te hebben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 Maar weet wel, ik zal dit niet gauw vergeten. Van, ja, ja ik groet u. Goedavond. <treeks> Karel, en je lijkt zo'n lammetje. Ik vrees dat Anton van Eckvoort voortaan geen huisvriend meer is. Ja, nou, misselijk vind ik het.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 Ja, jij gelooft toch niet dat, dat. Ja, Karel. Zet je maar schrap. Ellen van Hees werd inderdaad vermoord. We hebben daar de bewijzen van. Lieve Wat verschrikkelijk. Nee, zeg even iets. Ach. Laat me dit even verwerken. Dus. Nee, Wacht even, wacht even. Ach. Dat Ellen van Hees vermoord is, dat is zeker. Maar of die Willy Schrijner het gedaan heeft.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 Kees van Ooyen en Willy Schreiner, Fries Krijn. Van Gerritsen werd gespeeld door Willy Bril, Karl door Hans Veerman en Anton van Eck door Paul van der Leyen. Regie, Ad bedankt.